Ha, ha, ha, Dag, hoog, hoog. Hoe is het? Ben je alweer gewend? Helemaal hoor! Alles is nou weer bij het oude. En hoe is het met de meubeltjes afgelopen?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 Hahaha, <laughs> nou weet ik het, nou weet ik wat ik weet wilde, de overpeuk, ja, ik bedoel de oversprook ja. Braarmarapier, dat was het en dan word je daar, halle meeuw, daar zal ik plezier van kunnen hebben, groot plezier. Gregormus kan doveren. Hoera! Net zo goed als een daar. Wacht maar af tot ik het ga proberen. Ja, afwachten moeten we zeker. We moeten zelfs afwachten wat Paulus overkomt, Daar daarginds bij het hekseutje. Want hoor, voor vanavond is het afgelopen met de avonturen van Paulus de boskabouter.